Daarna zei president Trump dat Israël moest stoppen met het bombarderen van Gaza. Op Schiphol zijn vandaag meerdere vluchten geannuleerd vanwege de storm die over Nederland trekt. Het gaat om 80 inkomende en ruim 70 uitgaande vluchten. Het KNMI verwacht een stormachtige wind en flinke buien. En heeft voor het grootste deel van de dag daarom code geel afgekondigd. Weggebruikers moeten rekening houden met afbrekende takken en rondvliegende voorwerpen. Door het slechte weer gaan ook veel evenementen vandaag niet door. De man die donderdag een aanslag pleegde bij een synagoge in Manchester... was op borgtocht vrij na een verkrachting. Volgens The Guardian was hij bij de politie niet bekend om radicale ideeën. Details over de zedenzaak heeft de politie niet bekend gemaakt. De man viel afgelopen donderdag de synagoge binnen. Hij werd door de politie doodgeschoten. Een trein heeft gisteravond een auto gerampt op een spoorwegovergang in het Brabantse Bokstol. De inzittenden van de auto konden op tijd wegkomen en ook in de trein raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk waardoor de auto op de overgang tot stilstand kwam. Volgens Omroep Brabant was de bestuurder van de auto onder invloed. Het weer, er trekt regen over het land. Later in de ochtend wordt het even droog, maar vanmiddag komen er nieuwe stevige buien. Die kunnen gepaard gaan met zware windstoten en kans op onweer. Het wordt een graad of 15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 Uh, ...ja, dan kan je gewoon niet rustig kijken. Nee, nee. De wat, bedoeling wat zou je daar gaan om, doen? Uh... Ja, zeevogels kijken, uh, bruine vissen... Spotten. Spotten. Uh, spotten natuurlijk, maar... Ja. ...wie weet nog even de walvis, maar uh, in ieder geval even lekker de Noordzee op. Nou, de walvis, is die... Is nou ja, die, die zwom bij uh, een tijdje geleden voor de kust van Nederland. Uh, ja, dat is waar, ja. ja. Wie weet was die dan nu de even he? richting Texel gegaan. ja.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 Daarnaast organiseren we Spelen met Taal Junior. Die, uh, dat is een nieuw programma van ons. En dan kan je Spelen de Nederlandse taal leren. Dat is dinsdag 7 oktober. Um, uh, op maandag één keer in de maand is er altijd de peuterwied. Dus die is ook weer tijdens de Kinderboekenweek. Dat is voor een iets jongere doelgroep. Maar voor 2 plus. Uh, ook nou, ik, zie week... vanaf... oh, ja, ik zie ook iets staan vanaf 0 jaar. <lacht> 0 oh, tot 12 ja.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 Ja. Uh, van Levina van Teunenbroek en Charlotte Bruin. Dus ja, er is gewoon en in de bibliotheek, en op school, en in de boekhandel is er gewoon eigenlijk twaalf dagen lang alleen maar feest. Ja, u bent programmamaker maken lezen van 0 tot 12 jaar. Nou ja. lijkt 0 jaar dat is een beetje lastig te hmm. denken met kinderen. Waarom is 0 gekozen? Nee. Waarom niet 3 of zo?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 Nou ja, en soms ook doorkomen, hè? het eerste hoofdstuk, even doorkomen ja. en dan pakken we het. En dan kom, kom en dat, je erin. Ja, en ja. dat moeten ze leren. En als je dan ook nog de tractatie krijgt, dat je daarna de verfilming kan zien, ja. uh, dat is allemaal leuk. Dat, ja. Ja, ja, dat maakt het nog leuker. Ja. Ja. Dus, uh, nou goed, uh, U gaat dus er, zijn dus. er is een spoor, toch? Op welke dagen is dat precies? De dus speurtocht kan je de hele kinderboekenweek doen. Voor oh, de hele kinderboekenweek. Van dus nu tot, uh, tot en met 12 oktober. En uh, nou, ik zou zeggen, check vooral onze agenda op de website. Daar zie je uh, alle... Uh, ja, wanneer alles is, hè? Ja. En de website is uh, www.bibliotheekseidkennemeland aan elkaar, geloof ik, dat klopt. Dat klopt, hè? Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ik hoop dat er een hoop uh, belangstelling voor is. En ja, de kinderboeken nou, We hebben enorm veel uitverkochte programmeren, maar we hebben ook nog heel veel dingen die, uh, waar je nog fijn kan aansluiten. Helemaal goed. En de Kinderboekenweek duurt tot 12 oktober, hè? Als ik het goed heb. Tot en met 12 oktober? Tot en met 12 ja. oktober zelfs. Nou, ik wens u er heel veel uh, succes mee. Ja, en ik goed, hoop in dat er Ik ben ook een beetje een we doen ons best. Oké, okay, zeker. Helemaal goed. Hartelijk dank. Bedankt. En een goed Bedankt. weekend nog. Dank u wel. Tot verder, Dag.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 Nou, daar is de afgelopen, de anderhalve week geleden, een anterieure overeenkomst voor getekend. En dan mag de wethouder even uitleggen, ja, de Kloet wat is een anterieure overeenkomst? Goedemorgen. Goedemorgen. Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst die je met partijen sluit. En het zijn de partijen die ontwikkelen plus de gemeente. En waarin je afspraken maakt over, uh, nou, hoe gaat dit nu verder? En niet onbelangrijk, hoe worden de kosten die de gemeente heeft gemaakt uh, of gaat maken...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 En daar heb ik maquettes gezien, etcetera. maar die, die tellen nu ook niet meer mee? Of? Ja, wel, want die, die zaten ook grofweg al in die richting. Uh, omdat wij zelf natuurlijk uh, ja, uitgingen van wat is maximaal haalbaar. En dan zie je altijd wel wat je daarvan kan realiseren achteraf. Ja. Dus dat, Het zat wel in de buurt, maar het, het, het, het, het is continu uh, aan het veranderen. In beweging, zeg ja, maar. In in maar ja, in beweging. Mag ik daar nou een opmerking over maken? Ja, natuurlijk. Uh, het, je zegt, uh, je zegt het maximaal haalbare, het is ook het optimaal haalbare...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 Initiatiefnemers is samen met Werner en wie zat? <coughs> Jim natuurlijk. Ja, Jim was er ook bij. Ja, die um, die. Dat is al, hoe lang geleden... Uh, nou, 2019, hè? 2019 hè? 2009 was, uh, waren de eerste plannen. Ja, Wasstraat Autostrijder uh, Auto -strijder BV hebben wij ja. uh, de eerste plannen met elkaar gesmeest. Ja. Uh, okay. ja, eigenlijk meer uit een soort uh, uh, frustratie dat het toen de tijd allemaal niet lukte. Uh. En, en het uh, nou ja, voor ons eigenlijk een beetje ondenkbaar was dat zo'n zo gebied ja. uh, on, ongebruikt zou blijven voor mm -hmm. de komende twintig jaar of iets dergelijks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 In, in, in zekere zin wel. We hebben een tijd geleden, vorig jaar, ergens een zogenaamd principebesluit genomen in het college. Waarbij we zeggen van, we zijn bereid om mee te zoeken naar locaties daar wat nodig. Uh, niet allemaal. Uh, ik weet dat er een aantal is dat uh, nog zoekt of waarmee gesproken wordt. Uh, in twee specifieke gevallen hebben we dat gezegd. Om één blok, om het maar even zo te zeggen, uh, vrij te spelen... Uh, dat heeft niet als het resultaat geleid. Dat was op de Einsteinstraat zeg maar. Nou, daar zouden dan, en en ja. daar kon het niet vanwege nou, allerlei natuurwetgeving, uh, kon daar geen loods geplaatst hmm. worden. Ook niet aan wat er al staat. Uh, dus die locatie viel af in ieder geval. Uh, zijn er andere locaties denkbaar? Ik, ik uh, noem maar wat uh, de, de gemeente Werf aan de... Aan de er is naar heel veel locaties gekeken, onder andere die. Uh, en daar kon het niet, omdat daar ook gewoon werkzaamheden plaatsvinden. Ruimte, ruimte genoeg daar, toch? Ja, maar er is ook wel ruimte nodig. Omdat daar, uh, je hebt daar de milieustraat, je hebt de, de circulaire hotspot wordt daar gedaan. Er wordt ook geparkeerd door de auto's van, van Spanelanden. Uh, dus we hebben echt wel serieus naar gekeken of daar iets mogelijk is. Um, er wordt nog steeds meegekeken, weet ik. Um, maar ja, de ruimte is beperkt. En dat, dat geldt voor heel veel dingen, maar zeker hiervoor.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 Dat, ...dat het ja, heel goed in orde komt. Ah, ah. Ja. En wat jij zegt, een remise -terrein, dat zou voor nu is dat geen optie... ...maar als je misschien een decennia verder denkt... ...en het wordt totaal geherinricht, haal het gebouw weg en richt het hele terrein opnieuw in... Ah, ah. Ja, ...dan zijn er vast wel mogelijkheden, maar voor nu is dat uh, vrij lastig. Ja. Ja. Nou kwam er een uh, raadsinformatiebrief, ik denk ik een half jaar geleden of zo... ...dat er uh, in ieder geval een half jaar vertraging zou, zou oplopen door de stikstofregels... Uh,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 een iets waar je naar moet kijken natuurlijk, die 120 Oekraïners die op dit moment worden opgevangen op het oude Korendeksterrein. Uh, nou, daar wordt ook naar gekeken nu, hè? misschien een nieuwe locatie op de uh, Ja, Die moet wel doorgaan om er vaart in te houden, toch? Ja, nou ja, de, kijk, de Oekraïners zouden er tot vorig jaar zitten. En toen is ze gezegd, ja, nou, vanwege ja. het uitstel van uh, projectontwikkeling op het curie terrein ja, ja, ja, ja. Uh, kunnen ze er langer blijven. Ja, nu dat uh, die periode nu in zicht gaat komen van we gaan uh, activiteiten krijgen daar, moet daar een alternatieve locatie voor worden gevonden. Vorige week is er een uh, bewonersavond geweest om daar een uh, locatieval uh, te bespreken. Ja, uh, dat dat dus je ja, je... Daar, daar moet iets voor gevonden worden, absoluut. Ja, daar ben ik bij geweest en... Uh... Ja.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 ruiken noem maar op. Nou, je kent uh, inmiddels met voorkeur van bomen. Nee, dus ja, als er bij zo liggen. Nou, dan rekenen. worden er ook een hoop uh, afgezaagd hè, tegenwoordig. Nee. Soms moet je ook een uh, uh, bomen kappen om er ook weer ruimte te creëren om nieuwe neer te zetten, want zo ja. werkt het ook wel weer.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 ondergronds geparkeerd, neem ik aan.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 Uh, wat zijn nou de volgende stappen? Directe, directe stappen maar die gezet worden. Nou, toen, toen we dit project begonnen werd er gezegd... op het moment dat, dat er een overeenkomst is... Hè, dus die Antilluure-overeenkomst... dan zou in principe ergens vanaf januari... Kan de eerste die de concrete plannen heeft... die kan zijn aanvraag gaan indienen bij de gemeente. Ja. En uh, dat, dat kan pre-wonen zijn. Dat, dat, dat kan uh, onze, onze groep zijn. Dat, uh, dat ligt er even aan. Hoe ja, maar wat, wat, kan... wat, hoe zit uh, pre-wonen eigenlijk in deze wedstrijd?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 30% procent, uh, sociale huurkoop, ja. uh, 50% middensegmenten en dan 20%. twintig uh, 20 sector? 2025 sector. 30% ja, uh, ja. Ja. Ja, sociaal. Daar moet dit project ook aan. Absoluut, toevoegen. en dat ja. doet het ook ruim uh, eraan. Ja. Uh, zeker de sociale component. Ja. Is volgens mij iets boven de 30% zelfs. Ja, Hoeveel woningen zijn dat dan? Uh, ja, de, de, de, de nou, 150, 30%, 30 van 500 is ongeveer 150. Ik doe geen cijfers ja. de gemeente, maar die kan ik nog wel uitrekenen. Ja. Nee, die, die ja. misschien niet zeker mee. Dat ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar 150 sociale woningen in Zandvoort is natuurlijk een, een geweldig aantal. Zeker, ja, absoluut. Het is het, daarom is dat project, onder andere daarom is het een, een superbelangrijk ja. project. Ja, maar, en je ziet ook dat uh, pre-wonen... Nou, eigenlijk staat te trappelen om, om uh, te beginnen, dus ja. die, die hebben echt uh, nou, ik zou maar zeggen, zin om dit uh, op te gaan starten. Ja, ik, neem, ik, ik maak even een klein zijpaadje, want er zouden ook nog twintig uh, sociale woningen op het Heijmanshof komen, uh, op het terrein van de, van de scouting. Ja. Uh, is die scouting inmiddels verhuisd? Nog niet, hè? Die scouting is nog niet verhuisd, is door een locatie... Uh, zeg maar, is... we gaan zeggen.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 de manege uh, is verdwenen daar. Uh, waarom moet het allemaal zo lang duren? Het wordt begonnen met bouwen, überhaupt. Nou, zeker. En, en een van die dingen, je noemt het zelf ook al... is de hele stikstofproblematiek. Mm -hmm. Waar ook daar een berekening uh, voor gemaakt moest worden. Uh, zeker ook in het licht van de ontwikkeling uh, Curidex. Uh, hè, er wordt gekeken van, nou, kan dat nu uh, gezamenlijk of hoeft dat niet? Um, en als je die ruimte over hebt... Uh, er hebben paarden gestaan en die...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 Je zegt het al, als je mij nu kunt uitleggen wat de stikstofregels zijn, dan ja. uh, zou ik inderdaad, nou, gillend wakker worden doe ik niet zo heel snel. Um, maar die kunnen dus ook weer. Maar het, het, het, het vertraagt wel enorm in ieder Naar geval. Na de verkiezingen kunnen ze ook best van veranderen natuurlijk. Hè. Nou Ja, dat heb ik ook wel eens gezegd. En ik, ik wil hier geen politieke uitspraken doen. Maar als je ziet hoe de discussie nu met de, met de minister is over uh, de stikstofregels. Er uh, ligt eigenlijk nog geen concreet plan. We krijgen volgende, of deze maand verkiezingen. Dan komt er een, een nieuw kabinet. Uh, met een nieuwe minister-staatssecretaris. Die moet zich ingelezen. Die komt met een nieuw beleid. Ja. Volgens haar beleid naar de Tweede en Eerste Kamer. En dan pas zijn we. Over uh, twee jaar verder, worden. ik al. Ja. Nou, ik denk het wel, ja. ja, ik denk het ook, ja. Dus, en ik vind. En dat is een persoonlijke mening, dat uh, moet ik even onderstrepen. daar kan je eigenlijk niet op wachten. En we ja. moeten gewoon cre een creatieve oplossing gaan vinden. van hoe doorbreken we deze impasse nou? Ja. Uh, want aan de andere kant uh, wordt er gezegd.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 Ja, nou, ik, ben, ik ben een zeer uh, positief mens, dus uh, ik denk dat het wel gaat lukken, maar het, als je zegt <laughs> dingen duren lang, vind ik dit wel heel lang duren. Ja, ja. Uh, Wat vind jij ervan? Uh, ja, ik denk dat we nu, uh, nu hier in Zandvoort uh, ons uh, vooral moeten oprichten uh, op de zaken waar we zelf controle over hebben. Ja. En die stikstof, ja, dat hobbelt er dan voorlopig even achteraan en ja. daar heb je toch geen grip op.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 Jij bent zelf ook nog bezig he, met het ontwikkelen van bepaalde dingetjes. Uh, ja, bij de woningen. Duinwachter uh, de, heb ik aan de zijkant meegelopen met die projecten. Daar heb ik ook gezien uh, dat ja, daar ging het iets eenvoudiger. Omdat we ja. natuurlijk ook stikstof uh, van de uh, van tankstation hadden. Wat uh, goed te verrekenen was. Ja. Waar nu overigens ook 30 sociale huurwoningen bij komen. Ja, dat dus klopt. De, aan die rechterkant. Ja. Ja, dus ja. De komende jaren worden echt wel wat, uh, wat sociale huurwoningen opgeleverd. Is antwoord. Ja. Ja. Um,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 En dat kon oplopen, dat was, uh, hoe heet hij, uh, Pim, uh, Pim, Hoogland. Pim Hoogland van H2H Ontwikkeling, ja. die zei van nou het ligt stil allemaal omdat uh, die hoge boetes er zijn tot 100.000 euro. Ja.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 nou ja, één blok is bijvoorbeeld al pre-wonen. Uh, ja, oh ja. dat, dat is al een deel. En dan heb je uh, gedeelte waar, uh, waar Floor zit, uh, uh -huh. is een deel. Is dat wel goed, ja. Ja, ja, precies SBB. En dan uh, blok 7. Nou ja, dat is eigenlijk uh, wat, wat het grootste gedeelte wat in Kanéen Kruik is. Nog uh -huh. niet helemaal, maar uh, daar zit uh, een, een groot gedeelte van uh, de bedrijfsunits in. Die op eerste, nou ja, als eerste wat mee gedaan zou kunnen uh -huh. worden.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 Vertegenwoordigd, ja, ja, ja, ja. Okay, ja. maar we zijn inmiddels wel, dus door dat hele ontwikkelproces: uh, ja, ja, goed, uh, ja, goed, een uh, goede ja. leerschool hebben we ja. erdoor gekregen. Ja, ja. En daaraan hebben we ook gezien dat het allemaal niet zo makkelijk is. Ook om wat ik net aan het begin al zei, om in de zwarte cijfers te blijven. Nee, en waar. het ja. is ook zo als wij geen winstgevend plan uh, indienen bij de gemeente, dan worden we wordt onze vergunning. Uh,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 Wat uh, afgelopen week ook aan de orde kwam. Participatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, dus je ja. moet die buurt ook heel goed meenemen. Wat, wat, wat, wat betekent dit nou eigenlijk? Wat ja, komt gaat hier nou? We nou hebben wel eens wat mis hebben met participatie. Dus we gaan dat steeds beter doen. Ik weet wel. niet waar je op doelt als het ja. over misgaat. Maar, nou, uh, misgaat, maar dat er dat, dat kritiek op is, laat ik het zo zeggen. Nou, mag ja, mag kijk, ik nog één iets zeggen over die ja, Haaienmansweg? Dat mag. Ja, uh, die dat is, dat is onderzocht. He? En, uh, en dat, is, dat, stuiten op, uh, dat stuiten eigenlijk helemaal uh, niet op problemen ja. qua.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 En ja. ja, dan moet wat je die partijen dus wel meekrijgen. Zeg je? Ja, wat jou betreft zou het kunnen in ieder geval. In de praktijk is die weg gewoon haalbaar ja. en aanlegbaar. Dat is geen probleem. Ja. Alleen, er zitten ja, een paar ja, haken, haken ogen ogen aan waar je misschien ogen. over twintig jaar anders over denkt. Ja, ja, ja, ja. Dus nou, ik, nou, ik denk dat we het wel, uh, uh, ja, bespreekbaar moeten ja, houden. Ja, nou, dat lijkt me ook wel, want het is, ja. ik, uh, We gaan eruit zo. Uh, uh, hartelijk dank voor jullie, uh, jullie komst. Graag gedaan, graag gedaan. Ja.